Is Radio Els op AM 1485? 24 uur per dag. De beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Show. En dit is. Elchblot Elchblot The night is big. We're um... Wat je moet doen, hè? Els, straks om half zeven. Ja, ja. melk met rum hoor. Ik moet niet meer die kersjes af nee, nee, nee. Want de zomer is even over. Kali zijn we nog niet, want die gaan we nog uh, 1, 2, 3 keer horen al zijn er de Elsplaat voor deze week in ieder geval in de show. En natuurlijk ook bij de andere programma's hier bij Radio Els 1485. Het is vijf over zes geworden. De is in de ik ben de keras, Ivi, wij weg, jij was af. De heer Hans Banker en Evenstraten natuurlijk weer heel veel dank voor de afgelopen uurtjes hier bij Radio L's 1485 in de middagprogrammering. Maandag tot en met zaterdag gewoon gepresenteerde programma's. Het kan allemaal niet op hier bij Radio Els. Welkom vrienden en vriendinnen. De avershow tussen nu en de klok van 7 uur. Het is vandaag dinsdag 27 juni 2017. Wat zullen we het eens over het weer hebben, laten we dat maar niet doen. Nou, het was best wel een aardige dag. Alleen het zonnetje gaat steeds meer schuilen. En ik hoorde al in het Café René, dat er even een paar slechte dagen aankomen. Nou, dat zullen we straks wel gaan horen. Dan in het weerbericht in de Ava Show, zo rond de klok van kwart voor zeven. De muziek: Beach Boys, Genesis, Soul Survivors, Covet Air, Brian Hyland, Bill Amesbury en Murray. Christie is het heel leuk voor vandaag. Peter en Gordon, Rick Nelson, Paul Enka Amerika. En als we er nog aan toe komen, de grote zoon van Carlos. Ik hoop dat we er naartoe komen, want dat vind ik een heerlijk plaatje. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden. Hier zijn de Beach Boys. Ik in All a the favor of my life Dat laatste woord kan ik het ook goed uitspreken, want ik heb geen idee wat het betekent. Heroes en villains of zoiets, dergelijks, van de Beatsvoorzet 1967. Het is een drukke avondspits in Nederland, 407 kilometer. Hier in de buurt bijvoorbeeld in het uitzendgebied van de 1485 AM op de A16. Breda Rotterdam, 8 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Radio Els, Ferry Den Hartog. Is er wel de 1485 AU? We komen even stevig je huiskamer binnen Dender ja, met muziek uit 1981 van Genesis natuurlijk en ABK als 1485 in het westen en in het noorden van het land en in het oosten van het land natuurlijk op de 1476 AM. De zender van Jan Chicago die bestrijkt ook een gr groot deel van onze Duitse vrienden, zoals dat heet, want die luisteren ook veelvuldig via de internetstream, zie, zie ik regelmatig. Uh, wat wil ik eigenlijk nog meer vertellen, oh nee, nee, dat plaatje komt zo meteen wel, dat, dat gaan we straks al even doen. Natuurgebied Deunse Peel in Noord-Brabant heeft aan de randen extra sproeiers, sproeiers gekregen. Hiermee probeert Staatsbosbeheer de brand die al een paar dagen doorsmeult in het veen in bedwang te houden. Met de acht sproeiers wordt de zijkant van het eerder afgebrande gebied van 50 hectare nat gehouden. Ook rijden er vier tractors rond met sproeiinstallaties en enorme watertonnen om de paden langs het gebied nat te houden. Boswachter Sjaak Smits heeft een bericht daarover van Omroep Brabant bevestigd. Het is uh, voor zover hij weet de eerste keer dat in Nederland op deze schaal dit soort voorzorgsmaatregelen worden genomen. Eerder deze week gaven de veiligheidsregio's code rood af voor natuurgebieden in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. In de rest van Nederland gold code oranje. Nu geldt alleen nog in Noord-Brabant code oranje. Staatsbosbeheer kan het afgebrande natuurgebied niet in om het smeulende vuur definitief te doven. Boswachter Smits hoopt op een flinke regenval de komende dagen. Dat zou het bestrijden van de brand. Uh, zeer helpen. Nou, dat gaan we natuurlijk allemaal uh, wel rond de klok van kwart voor zeven horen, of dat inderdaad het geval is. Oh, wat een heerlijke zwoele zomeravondmuziek is dit, hè? Ja, ja, ja. We gaan terug naar 1969. Hier zijn de Soul Survivors. En het heet natuurlijk allemaal Mama's Soul. Oh. En En nog maar een beetje iets van blaaswerk erbij, en zo heb je een heerlijke sooplaat soul. uit de jaren 60, helaas een beetje te kort, net iets als meer dan 2 minuten. Zit je aan tafel, laat de ze een beetje goed smaken, en het lekkere stukje vlees en de groenten. Ik ben altijd wel benieuwd wat je op je bord hebt liggen. Het wordt hier geloof ik een zelfgemaakt groentesoepje vanavond. Waarom wordt het maar een beetje simpel en dan met wat bruine bolletjes erbij. Afijn, dan heb je ook weer gegeten zoals mama oma vroeger altijd zei. Jorge, de Stolsevijfers uit 1969, Mama zo. De Ava-show. Radio Els zit niet stil en heeft niet alleen een nieuwe website, maar ook een nieuwe programmering. Iedere middag hoor je de leukste programma's en op zaterdag alle hoogtepunten. De nieuwe programmering vind je op de website en op Facebook. Luister Els op 1485am en wereldwijd op radioels.nl Radio Els. Klaar voor de toekomst. 10 vooral 7 op Els 1485 AM. Je hoort een plaatje wat ook alweer een tijd niet gehoord de Backstreet Love van Curvit Air. En het komt uit 1971. Ik heb eigenlijk niet mijn huiswerk gedaan, ik zou eigenlijk eens wat meer op moeten zoeken, want ik vind het een vreselijk goed plaatje. Ik, ik beloof je, ik ga het in de toekomst eens even wat meer opzoeken van Curved Air, misschien hebben ze nog wat meer muziek gemaakt, hè? je weet het maar nooit tenslotte. Ja, ja. Een deel van de A59 bij Den Bosch is vanmorgen anderhalf uur afgesloten geweest vanwege loslopende jonge stieren. Bij de afslag Engelen was een veewagen gekanteld, het ging om zeker 30 dieren. Rond 11 uur waren de dieren weer gevangen, melde Rijkswaterstaat. De vrachtwagen kantelde vanmorgen om omstreeks half tien op de afrit Engelen. De wagen liggen op zijn kans, hierdoor konden de kalveren ontsnappen. De politie sloot alle op- en afritten bij Engelen in beide richtingen af, omdat de kalveren op de weg naar de A59 liepen. Daarna waren de politie en brandweer ruim een uur bezig om alle dieren weer in de wagen te drijven. Twee stieren overleven het ongeluk niet. De overige dieren worden naar het slachthuis gebracht waar de wagen voor het ongeluk ook heen reed. Ja. De stremming die leidde tot een paar kilometer viel op de weg richting Zonzeel. Ja, die stieren hadden het gewoon in de gaten, jongens. Dan, word je, dan ben je nog maar zo jong en dan moet je al naar het slachthuis en dan lig je aan het eind van de week gewoon ergens op de barbecue. En zo werkt het ongeveer. Hier is uh, Brian Highland en Gypsy. The woman. No. A caravan around a campfire light. The beach... Het is nou typisch zo'n plaatje zo vreselijk mooi dat je niet te veel moet horen, want dan gaat de exclusiviteit er een beetje af, vind ik zelf. 1971 Brian Island en Gypsy Woman blijven we een beetje in de zomer sfeer, ondanks dat er geen zon is, laten we dat maar doen. Zomer op je radio. Hey Virginia. I know it'll come alright when I look into your eyes. It's something in you doing it to me. My knees start to shake. My hands start to perspire. And every time you say wait, Lord, I think my belt will break the I'm niet stil kunnen zitten bij dit soort muziek natuurlijk, ondergetekende wel, want uh, we lopen momenteel een beetje moeilijk, ik heb uh, mijn linkervoet, dat lijken wel twee linkervoeten, zoiets, dat uh, denk ik een beetje een soort van ontsteking of wat dan ook in ieder geval, uh, ik hangen schoenen aan, sokken dat gaat heel moeilijk nog, maar ja goed, uh, het zal vanzelf wel weer overgaan denk ik, je de Bill Amesbury met Virginia, that's me like you do, nou Virginia, daar komt de tabak vandaan en in het kader van de tabak heb ik nog wel een aardig berichtje voor je. Op een industrieterrein in Overvecht is een grootschalige sigarettenhandel aangetroffen. Veertien personen worden verdacht van betrokkenheid en zijn aangehouden. Onder hen zijn vier hoofdverdachten en acht illegale arbeiders. Volgens de FIOT, dat is de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, zijn die vermoedelijk afkomstig uit Brazilië en Paraguay. De hoofdverdachten, alle afkomstig uit Nederland, worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het waren volgens de Fiat bekenden van de politie. Bij de inval in de illegale fabriek zijn sigaretten en productiematerialen in beslag genomen. En de NOS die meldt dat er ook slaapplekken zijn gevonden in de fabriek. De Fiat schat dat de schatkist tenminste 1 miljoen euro aan accijnzen zou zijn misgelopen als de sigaretten en tabak zouden zijn verkocht. Naast de inval in de fabriek zijn ook zes woningen in Zandvoort, IJmuiden, Amsterdam, Diemen en Utrecht doorzocht. Bij de actie waren ruim 200 mensen van diverse opsporingsdiensten betrokken. Toch hoor je dat niet zoveel meer, hè? illegale sigaretten. Nee, dat was vroeger volgens mij veel erger. Even zometeen naar weet je nog wel, maar eerst nog even Anne Murray. En we right back. Om zomaar een uh, lekkere beker chocolademelk bij te drinken hè? met een flinke scheut rum erdoor, hoe ik daar zo op kom. Nou, die wordt hier net voor mijn neus gezet. <laughs> nou ja, chocolademelk, warme chocolademelk in de zomer kan best lekker zijn hoor. Je hebt natuurlijk ook koude chocolademelk met een hoop slagroom kan volgens mij ook in de zomer. Het is vandaag 27 juni en dat is de 178ste dag van dit jaar. En er komen er nu nog 187. Vandaag in 1296 werd graaf Floris de Vijfde door de edelen vermoord bij het Muiderslot. Ja, ik kijk niet zo krap op een edeltje meer of op een graaf meer hoor. Vandaag in 1947 ook wel een gedenkwaardige dag, want in Uccle, dat is in België, wordt met 38,8 graden Celsius de hoogste temperatuur ooit die gemeten is in België vastgesteld. En in Maastricht wordt het op die dag 38,4 graden, dat is top één na hoogste temperatuur die in Nederland ooit is gemeten. Willem Duis die nam vandaag afscheid in 1999 als afscheid van presentator van de Avro en de Nederlandse popgroep Kresip geeft haar laatste afscheidsconcerts vandaag, maar dat was tien jaar later in 2009. En drie jaar geleden, vandaag in 2014, was de allerlaatste uitzending van het SchoolTV Weekjournaal. Dat was een Nederlandse actualiteitenrubriek, speciaal voor de scholieren van de basisschool. De Britse premier Tony Blair leg legde vandaag in 2007 na tien jaar zijn ambt neer, ja... Ik zag pas geleden nog een foto van hem, hij is ontzettend oud geworden in die tien jaar tijd dat hij geen premier meer was. En vandaag was in 1525 de grote bruiloft van Maarten Luther en Catharina von Bora. En dat was allemaal in Wittenberg in Duitsland. Nog even een beetje sport. Gastland Frankrijk won vandaag in 1984 in Parijs het EK voetbal door Spanje in de finale met 2-0 te verslaan. In Etteleur vindt de eerste gemotoriseerde vlucht boven Nederland plaats. En de piloot was in 1909 de Franse Charles de Lambert. Ja. En in Ponypark Slagaren vindt vandaag de plechtige opening plaats van Looping Star. De eerste achtbaan ooit in Nederland die over de kop gaat. En dat was in 1979. Nog even de weersextremen. In 1939 hadden we de laagste minimumtemperatuur, 4,4 graden slechts. En de hoogte maximumtemperatuur 36,8 graden in 1947 natuurlijk. 1902 scheen het zonnetje het langst, 16,7 uur. En het regende maar liefst 16,5 uur in 1966 vandaag. Nou, dan gaan wij hier lekker naar het tweeleuk toe. voor worden twee platen van Christie uit 1970 en uit 1972. Achterheen volgens Yellow River en Iron Horse. Twee leuk, nu, nu. Lekker ouderwets naar het bos of naar het strand. Maar als je naar huis gaat, neem dan je troep even mee. Dan hebben anderen ook meer plezier. Hou de natuur schoon, dat is toch niet meer dan gewoon? www.raduels.nl gaat eens een kijkje nemen en naar de programmering kijken en stuur eens een reactie via het mailformulier, dat vinden wij natuurlijk wel leuk. En ook een, je ontvangstrapporten kun je daar kwijt vanwege de zenders van 1485 en 1476 die in diverse locaties van het land staan opgesteld. Christie uit 1970 en uit 1972, Yellow River en je hoort nog een klein beetje Iron Horse. Zometeen, natuurlijk, het weerbericht, maar eerst nog maar eens even lekker door met wat 60s muziek. Hier zijn Peter en Gordon en het heet natuurlijk allemaal Woman. Woman, do you love me? Woman, if you love How I'm doing What shall I say Things are okay Well I know that you're not And I still may have lost Woman Do you love me Woman If you need me Then believe me I need you, you To be my, my woman I hope you'll take your time and We'll come on. Dat ik in de hans Bank show nog een plaatje hoorde van Pieter en Goren. Weet ik niet dat is zeker hoor, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd en ik heb ook geen idee meer hoe het dat, dat heette. Dit was in ieder geval Woman uit 1966. Weerbericht moet nog even wachten, want ik heb nog een ander bericht voor je. Bedrijven in verschillende landen zijn getroffen door een grootschalige nieuwe aanval met ransomware. Het gaat onder meer om een containeroverslagbedrijf in Rotterdam, maar ook allerlei Oekraïnse firma's en het Russische oliebedrijf Rosneft. Bij de aanval lijkt een nieuwe variant van de zogenaamde Pitea Remsom weer te worden gebruikt. Op foto's is te zien dat dezelfde melding in ieder geval wordt getoond op getroffen computers van de Oekraïnse energiebedrijf Kiry Nengo en het Rotterdamse APM Turnemos. De aanval lijkt te zijn begonnen in de Oekraïne, daar zijn veel bedrijven in verschillende sectoren getroffen. In Kiev werd personeel van Kienvro opgedragen om alle computers zo snel mogelijk uit te schakelen. Ook brandgenoot Ukregengro zou een doelwit zijn, maar zou tot op heden niet ernstig zijn getroffen. Persbureau AFP meldt ook dat enkele controlesystemen van de kernreactor van Tsjernobyl getroffen zijn. Volgens de Centrale Bank van Oekraïne worden er ook cyberaanvallen gericht op meerdere commerciële banken uitgevoerd via een onbekend virus. De banken zouden moeite hebben met het verwerken van betaalverzoeken. Zelfs het systeem dat de straling bij kerncentrale van Tsjernobyl in de gaten houdt is volgens het persbureau getroffen. Ja, het is ongelooflijk. Ik roep het eigenlijk al een paar jaar. Het gaat een keer helemaal fout met het internet. En hoe dom kun je zijn om bepaalde basisvoorzieningen via het open internet eh, te besturen en dergelijke daar, daar zou ik zeggen, daar sluit je toch even een gesloten systeempje op aan dat lijkt me denk ik ietsje beter maar ja, wie ben ik? Ik ben er verder maar leek in Maar ik, ik, uh, ik kan beter een tuinfeestje houden denk ik. ja ja ja, ja. 1973, Rick Nelson is hier in de Garden Party, Zometeen meteen het weerbericht I went to a garden party to reminisce with my old friends a chance to share old memories Player songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. But no one recognized me. I didn't look the same. But it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself came from miles around everyone was there in the yoke of broader walrus there was magic in the air and over in the corner much to my surprise mr hughes hidden dylan's shoes wearing his disguise But it my lesson well You see you can't please everyone So you got to please yourself La-da-da -da La-da-da-da -da -da -da. Played them all the old songs Thought that's why they came Hello to Mary Lou She belongs to me When I sang a song about a honky-tonk It was time to leave But it's all right now I learned my lesson well You see you can't please everyone So you got to please yourself Let down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 dit is echt zo'n beetje zo'n, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dan zit je gewoon op een bankje s'avonds buiten en dan zit je gewoon een beetje heen en weer te wiepelen op uh, de tonen van <laughs> deze muziek natuurlijk. Uh, Rick Nelson uit 1973, de Garden Party. Lijf vanaf Krimpenijssel elke werkdag maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 7 middags of s'avonds, net hoe je het uh, ziet. De avondshow show en nu is het tijd voor het weerbericht. Het is wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Daarbij kan ook wat onweer voorkomen. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tussen de 15 en 18 graden. Morgen blijft het weerbeeld onstabiel, in de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe, vooral in het noordoosten en oosten. Het wordt wel nog een beetje warm, van 21 tot 25 graden. De wind die draait naar het westen toe, naar het zuidwesten en is meest matig van kracht. Donderdag en vrijdag is het wat minder warm en blijft het wisselvallig. Zullen we eens even kijken naar de temperaturen voor de komende dagen, donderdag 21, vrijdag ook. Zaterdag slechts 17 graden en zondag een graadje hoger 18 graden. Dat alles bij minimumtemperatuur die woensdag nog rond de 17 graden liggen, maar zaterdag en zondag naar 12 à 13 graden. Woensdag zit de wind nog in het zuidoosten, windkracht 3, maar donderdag draait hij naar het westen en vrijdag naar het zuidwesten, windkracht 4. En dat blijft zo tot en met zondag. En nog even de rapportcijfers uh, voor morgen. Het golf weer een 7, het vis weer een 8. Meneer Hans Bank zijn wandelweer be een bescheiden 7. Dat valt tegen. En het zeilweer krijgt ook een 7. Oh ja, we gaan even terug in de tijd. Een flashback, zoals dat heet. Hier is uh, Paul Enka uit 1973. in a cold sweat to a clock that says it's only 3 a.m. Thinking that I felt you when I really only dreamed of you again. I'm clinging to your pillow like a drowning man in As I feel the flood of memories rushing in wil een flashback naar Diana hè? dat was ook ooit een hit van hem maar veel en veel ouder als dit plaat want deze komt uit 1973 euh, ja 1973 Paul het heette natuurlijk allemaal flashback we gaan aardig al op richting het einde van het programma dus we gaan even nog wat lekker door met wat lekkere muziek van Amerika de Avashio Een Beetje afgekapt hoor, Amerika. Mag eigenlijk niet, maar uh, ik zal vast even verklappen. Over een paar weken dan uh, hoor je Amerika meer dan dat je lief dus Verder zeg ik helemaal niets. <laughs> we gaan hier nog even naar de TV-programma's toe voor uh, vanavond op de Kijk Buis Nederland 1 Nationaal om 8 uur. Opsporing verzocht om half 9. Gezond verstand om 5 voor half 10. En Ginek om 10 voor half 11. Nederland 2 hebben we Vondens bij de Buren om 5 voor half 9. De nieuwe maan begint om 10 voor half 10. En nieuwsuur natuurlijk om 10 uur. Het 4 hebben we GTSD om 1 over 8 ontvoerd. Dat begint om 2 over half 9. En Kids and Counting, dat is volgens mij zo'n realityprogramma dat... Uh, dat uh, ja, inderdaad, dat dacht ik al, uit Engeland vandaan over het dagelijks leven van grote gezinnen. Ja, ik heb dat wel eens gezien, Ja, dat sta je vol verbazing te kijken gewoon. En daarna om half 11 natuurlijk nog RTL Late Night RTL uh, 5 is dat. Dan hebben we Peter R. De Vries om half 9. En de deurwaarders, betaal of legaal, om half 10. En Jensens USE begint om half 11. SBS hebben we Trauma Centrum om 8 uur. Om half 9 hebben we New Orleans van NCIS. Little Weapon begint om half 10. En Hart van Nederland en Show komen erachteraan, respectievelijk om half 11 en om 5 voor 11. Veronica hebben we According to Jim om uh, tien over half acht, de Big Bang Theorie om vijf over acht en Bruce Almighty, het zal wel een speelfilm zijn, die begint om vijf over half negen, even kijken of ik daar iets van ziet. Ja, dat is een speelfilm, het is een comedy. En dan hebben we het hier wel voor gezien. Dat waren ook zover de gepresenteerde programma's voor deze dinsdag 27 juni 2017 op Radio Els. Zometeen gaat hier Els verder met al die gouden oude hits. 24 uur per dag gaat dat maar door. De laatste van deze kant wordt een klein stukje nog van Carlos uit 1977. Met die grote zoende Big Bijou. Ik zou zeggen een hele fijne avond en graag tot morgen. Hoi. Approchez, approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à cent ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Hey! Et d'abord, sur la main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop Big bisou, bisou. Juste après, de plus frais, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. De bisous, de bisous. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'enrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, oh! on s'en fout. Radio Els.